5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Wat is er in Spanje gebeurd met Ingrid Visser en haar man Lodewijk Severijn? Voor half zes staat een persconferentie gepland, daar zijn wij bij. Eerst nu het NOS Journaal, ook hierover Marjan Koekoek. In verband met de verdwijning van Ingrid Visser en Lodewijk Severijn... heeft de Spaanse politie drie mensen opgepakt. Vrijdag werd een inval gedaan in een appartement in de buurt van Murcia. De bewoner werd gearresteerd nadat de sporen van een geweldsmisdrijf waren gevonden. Verslaggever Jessica van Spengen over die verdachte. Ja, het is een Spanjaard. Um, wat voor relatie hij wellicht had tot uh, de slachtoffers, dat is helemaal niet duidelijk. Inmiddels is wel ook bekend dat er nog twee mensen zijn opgepakt in Valencia vanmiddag, eh, die er ook iets mee te maken hebben. En dat zijn twee mannen van Roemeense afkomst. De bewoner van het appartement heeft de politie waarschijnlijk informatie gegeven waardoor vannacht twee lichamen werden gevonden. Ze lagen begraven bij een huis in een citrusboomgaard. Of het om Visser en Severijn gaat is nog niet zeker. Nee, nog steeds niet. Uh, straks wordt er opnieuw een persconferentie georganiseerd. En ik kan me voorstellen dat er dan meer duidelijk wordt. Ja, de politie is natuurlijk heel voorzichtig. Aan de andere kant heb ik van toch wel redelijk officiële bronnen gehoord... dat er vanuit gegaan wordt dat het hier om de lichamen gaat... van uh, Lodewijk Zeverijn en Ingrid Visser. DNA-onderzoek moet daarover uitsluitsel geven. Van alle mensen die na de moord op een Britse militair in Londen zijn aangehouden... zitten alleen de twee daders nog vast. Twee vrouwen van 29 en 31 werden na verhoor vrijgelaten... omdat ze niets met de zaak te maken hadden. De andere verdachten, allemaal mannen... moeten beschikbaar blijven voor nader verhoor. De twee daders liggen nog steeds gewond in het ziekenhuis. Zij werden bij hun arrestatie door agenten neergeschoten. Hoe ze eraan toe zijn en of ze al serieus zijn ondervraagd... wil Scotland Yard niet zeggen. De arrestatie van Willem Holleder vanmorgen... is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar een misdaadorganisatie. Die wordt verdacht van witwassen, afpersing, zware mishandeling... vuurwapenbezit en handel in harddrugs. Er zijn zeven mannen en drie vrouwen aangehouden. Het OM vertelt waarvan Holleder wordt verdacht. Wij verdenken hem ervan dat hij betrokken is bij afpersing. Maar ik moet daar direct wel bij zeggen dat hij niet hoofdverdacht is in dit onderzoek. Het um, betreft een onderzoek wat wij in 2009 gestart zijn en Waarbij uh, de Nationale Recherche, of ik moet zeggen de Landelijke Recherche-eenheid, vandaag heeft, uh, heeft ingegrepen. Er werden vandaag invallen gedaan in Hilversum, Beverwijk en Amsterdam Zuidoost. Hoofdverdachte in de zaak is Danny K. Die werd opgepakt in Hilversum. Minister Plasterk wil honderdduizend zogenoemde spookburgers aanpakken door hun DigiD in te trekken. Het zijn mensen die niet meer staan ingeschreven bij een gemeente. Toch zijn er wel signalen dat ze nog in Nederland zijn. Met de digitale inlogcode kunnen ze bij de overheid allerlei diensten aanvragen, zoals bijvoorbeeld toeslagen. Plasterk wil dat de spookburgers weer gewoon geregistreerd worden. Hij vermoedt dat sommige mensen geen adres opgeven om bijvoorbeeld verkeersboetes te ontlopen. In Zeist zijn vanmiddag de vermoorde broertjes Ruben en Julian begraven. De plechtigheid was in besloten kring, alleen de rouwstoet mocht gefilmd worden. De lichamen werden vervoerd in een lege voertuig. De familie volgde in een brandweerauto. Ruben van 9 en Julian van 7 werden vorige week zondag gevonden nadat ze bijna twee weken vermist waren geweest. Ze zijn waarschijnlijk door hun vader vermoord, die daarna zelfmoord pleegde. SNS Bank eist 52 miljoen euro van vastgoedhandelaar Lips, de ontwikkelaar van winkelcentrum The Wall, langs de A2 bij Utrecht. Dat blijkt uit het eerste curatorenverslag over het persoonlijk faillissement van Lips. SNS financierde de bouw van het winkelcentrum volledig in 2008. De bank werd vorig jaar deels eigenaar toen Lips zijn hypotheek niet meer kon betalen. Winkelcentrum De Wall staat voor de helft leeg. Lips betwist de vordering van SNS Bank. Volgens hem heeft de bank hier al op een eerder moment afstand van gedaan. Dan nog het weer. Zonnig, wat stapelwolken, 16 tot 19 graden. Morgen eerst flink wat zon, later op de dag kans op regen en onweer. Het wordt dan nog iets warmer, 18 tot 21 graden. Daarna wordt het weer koeler en wisselvalliger. Dan krijgt u de verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Bij elkaar 85 kilometer file, de meeste vertraging in het midden van het land. Veel van die files zijn veroorzaakt door pech of wel door aanrijdingen. Zo was er een lange file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Naarden West en Blakum 5 kilometer. Tijdlang waren daar twee rijstroken dicht, die zijn nu weer open. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort, bij Leusden-Zuid ook nog 5 kilometer. Ook dat was een aanrijding, daar zijn de rijstroken ook weer vrij. Veel vertraging op de A58 Vlissingen richting Breda. Tussen knopen Markizaat en Heer Heerle 6 kilometer na een aanrijding. Op de A76 Heerle richting Geleen. Tussen Voerennel en Geleen 5 kilometer. Zijn auto met aanhanger geschaard. Tussen Schinnen en Geleen is de rechte reis ook dicht. Dat gaat waarschijnlijk nog tot 6 uur duren. Geeft ook vertraging de andere kant op. Daar staat dus tussen knopend Kerensheide en Schinnen 6 kilometer. En zo in het Radio 1-journaal de woordvoerder van de families van het vermiste paar in Spanje.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 NOS Radio in Journal. Het is 7 minuten over 5. We gaan beginnen in Murcia, zoals we venimos contando. De politie heeft 14 dagen. Ook in Spanje aandacht voor de vermissing van oud-volleybalster Ingrid Visser en haar man. Van wie wordt aangenomen inmiddels dat ze zijn omgebracht. Want de Spaanse politie kwam met de mededeling vanochtend. dat er twee lichamen zijn gevonden van een man en een vrouw. ...posteriormente, como pueden suponer, más tarde y también a un poquito más de profundidad... ...aparecen los restos de dos personas y se certifica que es un hombre y una mujer... Eh, ...que se certifican los cadáveres de estas dos personas. Ja, de politie kan nog niet officieel eh, vaststellen dat het om Ingrid Visser en Lodewijk Zeverein gaat... ...maar veel wijst wel in die richting. Tenemos todos los indicios para suponer... ...que zijn de twee personas desaparecidas. Y En in momentos momenten, de forenses, los die están llevando a cabo toda hebben, investigación y todas las pruebas necesarias para hebben, nos puedan certificar hebben, autenticidad y la hebben, de estas personas. hebben, ja, forensisch experts zijn hebben, bezig met de hebben, dat zei de hebben, eh, de, de hebben, Goedemiddag. U zult, zult wel in enorme spanning zitten, of, of heeft u inmiddels al meer gehoord? Nee, uh, wij zitten nog steeds in spanning. We uh, hebben ook nog geen nieuwe bevestigingen kunnen vernemen. Dus ja, we zitten daar eigenlijk op te wachten, net als uh, ja, iedereen eigenlijk. En, en hoe houdt de politie u en de familie op de hoogte? Gebe gebeurt dat per uur, of moet u ook wachten tot dit soort persconferenties worden gegeven? Nee, wij worden wel iets van tevoren uh, op de hoogte gebracht. Uh, maar niet met heel veel tijd. Het is ook op het moment dat zij iets naar buiten kunnen brengen, gaat het allemaal heel snel. Maar de familie wordt wel als eerste op de hoogte gebracht. En direct daarna uh, wordt er een persconferentie gehouden. En is, is, is, is er bij u nog, nog hoop op een goede afloop? Uh, op dit moment uh, ja, is het heel moeilijk. Is het heel moeilijk. Ja, want, want u bent ook in Spanje hè? Op, op dit moment? Ja, dat klopt. Ja, en met wat u nu weet, he, heeft u al enig idee wat er gebeurd kan zijn? Nee, absoluut niet. En ik moet ook heel eerlijk bekennen dat uh, de familie eigenlijk vanaf het begin af aan uitgaan was... Van, uh, dat de reden van de reis te maken had met een afspraak op een medische kliniek. Uh, en ja, dit eigenlijk als een hele harde klap uh, gekomen is... maar wij nooit eigenlijk stil hebben gestaan bij ja, andere, uh, ja, andere mogelijkheden... Of, uh, redenen van wat er allemaal gebeurd is. Ja, want, want heeft u het idee dat, er, dat ze misschien om een andere reden... dan naar Spanje gegaan zijn? Nee, nee absoluut niet. Wat wij begrepen was dat het uh, te maken had met de medische afspraken. En dat was ook de enige afspraak die bekend was bij de familieleden. Ja, er zijn inmiddels drie mensen uh, aangehouden. Uh, twee mensen uit Roemenië, één iemand uit Spanje. Heeft u van de politie iets meer gehoord... of, of, of zij die verdachte mensen uh, kennen bijvoorbeeld? Nee, nee, daar krijgen we ook geen uh, informatie over. Uh, dat heeft ook op dit moment met onderzoek te maken dat die informatie ook gewoon niet vrijgegeven mag worden. Dus uh, we zijn wel op de hoogte inderdaad dat er dus nu uh, vanmiddag ook weer twee uh, Roemenen zijn uh, gearresteerd. Maar wij weten niks over de identiteit van die personen. Nee, en dan wordt er natuurlijk een hoop gespeculeerd. Dat, dat lijkt me dan ook buitengewoon pijnlijk voor de families. Ja, dat, uh, dat maakt het alleen maar moeilijker natuurlijk, zo'n situatie. Ja, want er werd gesproken over uh, criminele bendes die hierachter zouden zitten. Um, ook, ook daar heeft u niks over gehoord van de politie? Nee, nee, nee, daar hebben wij nog niks over gehoord. En om half zes begrijp ik is daar een persconferentie uh, in Spanje. Bent u daar dan ook bij? Nee, ik uh, ben daar zelf niet bij. Uh, er zal daar een contactpersoon voor mij aanwezig zijn... Uh, en ik word ook gewoon uh, direct door de politie geïnformeerd over wat daar natuurlijk aan uh, bekend wordt gemaakt. Maar ik zal daar zelf niet bij zijn. Ja, dus dat worden ook voor u uh, buitengewoon spannende kwartier, twintig minuten. Uh, tenminste, als die persconferentie inderdaad op tijd uh, wordt gegeven. Nou, dank voor ja. dit moment en uh, sterkte met alles daar in Spanje. Oké, okay, graag. Mirjam dank. van der Velden, dank u wel. Woordvoerder dus van de families Severijn en Visser. En ook zij wachten nog steeds op antwoorden. Harde kritiek vandaag op het Openbaar Ministerie in Groningen. En die kritiek die komt van rechters in Groningen. Want het OM levert zaken te laat aan daar... waardoor er te weinig voorbereidingstijd is... en zaken ter plekke weer vooruitgeschoven moeten worden. Het is huilen met de pet op, al dus een rechter. Perseofficier Corien Vaner van het OM in Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Is die kritiek wat u betreft terecht? De kritiek is in deze zaak zeker terecht. Dat hebben wij ook erkend... Uh, de zaak die vanochtend op zitting stond, die is uh, inderdaad veel te laat aangeleverd. Nou, want wanneer is die aangeleverd? Kunt u daar een, een, een beeld van schetsen? Nou, deze zaak is uh, vorige week aangeleverd bij de rechtbank... en uh, dat is uh, veel te laat... En het uh, probleem was dan ook dat de verdachte... die ook pas op het laatste moment op de hoogte is gesteld... van de zittingsdatum en het tijdstip... Uh, nog geen advocaat heeft kunnen benaderen... om zich voor te bereiden op zijn verdediging. Uh, en daar had de rechtbank terecht kritiek op. Ja, en de rechter zelf uh, had, had te weinig tijd om, om alle dossiers door te lezen. Uh, de rechtbank zegt ook, dit is geen incident, dit is structureel. Uh, klopt het dat het Openbaar Ministerie moeite heeft... met het op tijd aanleveren van alle studie? Nou, ja, het Openbaar Ministerie zit in een grote reorganisatie. Uh, dat betekent dat wij verschillende werkprocessen op elkaar af moeten stemmen. Uh, en in dit geval is dat niet goed gegaan en uh, betekent dat dus ook dat de zaak veel te laat is aangeleverd bij de rechtbank. Ja, maar is het structureel of is het wat u betreft een incident? Nou, het is vaker gebeurd uh, in het verleden en wij doen er alles aan om uh, in de toekomst dit te voorkomen. Niet in de laatste plaats natuurlijk om, uh, om de verdachten um, niet teleur te stellen door uh, zaken pas op het allerlaatste moment uh, aan te leveren. Want uh, de verdachten kunnen zich dan gewoon niet goed voorbereiden uh, en dat proberen we in de toekomst uh, te voorkomen. Uh, maar het, uh, het is in het verleden vaker gebeurd, dat klopt. Ja, en, en, en hoezo is de reorganisatie daar dan debet aan? Nou, u moet zich voorstellen dat wij met verschillende pakketten in Noord-Nederland uh, samengaan. Dus wij uh, hebben het pakket Assen en het pakket Groningen en het pakket Leeuwarden zijn wij al aan het samenvoegen. Uh, er zijn verschillende werkprocessen uh, bij de diverse pakketten en die werkprocessen zijn wij uh, aan het afstemmen. En in deze zaak is dat dus uh, niet goed gegaan. Want dan heeft de ene afdeling niet in de gaten dat de andere afdeling deze rechtszaak voor vandaag voor maandag al had gepland bijvoorbeeld. Nou, zo zou ik het niet willen stellen, maar het klopt wel dat, wij, uh, dat deze zaak uh, te laat is aangeleverd en dat het dus niet goed opgelet is, dat klopt. In de rechtbank dreigt nu dat zaken uh, anders niet meer in behandeling worden genomen. Als dit niet heel snel uh, wordt opgelost, dan heb je natuurlijk situaties waarbij verdachten hoe dan ook vrij uitgaan. Uh, binnen welke termijn wil u dit oplossen? Nou, u kunt uh, van mij aannemen dat wij er alles aan doen om, uh, om dit natuurlijk te voorkomen. Uh, uh, het is voor de verdachte vervelend, het is voor de advocatuur vervelend, het is voor de rechtbank vervelend. Maar het is natuurlijk uh, voor het OM ook niet goed uh, om op deze, um, uh, op deze manier um, aandacht te krijgen. Dus wij doen er alles aan om uh, dit, uh, dit in de toekomst te voorkomen. Want ziet u het ervan komen dat de rechtbank dat dreigement uitvoert en dat ze bij bepaalde zaken zeggen, nou, uh, zaken gesloten dan maar niet? Nou, ik kan niet uh, in, uh, in de Kamer van de rechtbank kijken. Uh, ik snap uh, de irritatie van de rechtbank Groningen uh, in deze zaak heel goed. Uh, en nogmaals, we gaan er alles aan doen om dit uh, in de toekomst te voorkomen. Corinne Vaaner, persofficier uh, vanuit Groningen. Dank voor uw reactie. Graag gedaan. Goedemiddag. Dag. En dan gaan wij naar Epen. Uh, want in de hele wereld werd dit weekend gedemonstreerd... tegen een Amerikaans bedrijf, Monsanto. Uh, Jeroen de Jager, jij bent in Epe om te kijken ja. wat Monsanto betekent voor de Nederlandse markt. En dan hebben we het over zaden en manipulatie. Ja, mag ik het Zasel, zo zeggen? Edeling. Sorry, of mag je dat ik het zo mag zo zeggen. zeggen. Ja, het heet gewoon uh, genetische manipulatie van, organische, uh, van organismen. GMO in, de, in, uh, in professionele vaktaal. En uh, Monsanto doet veel aan GMO. Dat zijn dan vooral landbouwgewassen. Dus uh, mais, uh, uh, granen, dat soort dingen. We weten eigenlijk niet, want daar zijn ze al een tijd geleden aan begonnen... Uh, en ja, we weten niet wat voor effecten dat uiteindelijk heeft op de mens... En uh, de mensen die hebben gedemonstreerd afgelopen weekend, die maken zich ongerust. Die denken, ja, het zou wel eens kanker kunnen veroorzaken op den duur. Dat is dan een ziekte waar snel naar gegrepen wordt, maar uiteindelijk weten we het niet. Uh, Loes Meertes, je hebt onderzoek gedaan naar GMO-producten ook, of althans bij de Wageningen Universiteit gewerkt. Naar die GMO-producten, uh, uh, uh, uh, ja, die, die worden daar ook gemaakt volgens mij, hè, Wageningen? Die worden op. daar wel gemaakt, maar ik heb daar geen... Nee, maar goed, bij de, de universiteit. Nee, dat, niet, dat bedoel ik ook niet. Maar je hebt bij die universiteit gewerkt waar ze dat gewoon doen. Ja, dat klopt. Daar ja. wordt onderzoek gedaan naar GMO's. Mm -hmm. Dus je hebt er op een bepaalde manier aan meegewerkt? Of, of is dat te veel gezegd? Was dat bezwaarlijk ethisch gezien, zou ik maar zeggen, voor jou? Want je hebt meegedemonstreerd afgelopen weekend. Ja, ik studeerde biologische landbouw bij Wageningen. Ja. En ik, het is een kennisinstituut, dus ik heb ook, er ook niks op tegen... dat er onderzoek gedaan wordt naar allerlei uh, dingen... Ja. Dus in die zin uh, vind ik het niet bezwaarlijk. Maar ja, GMO's, ik denk dat dat een voortzetting is... van de gangbare manier van landbouwbedrijven. En ik denk dat dat niet de goede weg is. Mm. Daarom kies ik daar persoonlijk niet voor. Ik kies voor de biologische kant. We gaan even naar die biologische kant kijken, hier binnen. Want uh, Bart Vosselman, die heeft hier in de schuur een paar kratjes staan. Bart Vosselman is de eigenaar. en die kratjes liggen pompoenen. Daar heeft... Uw bedrijf, uh, meneer Vosselman, zeven jaar aan gewerkt aan deze pompoenen... want hier komt een bepaalde schimmel niet meer op voor. Ja, nou, het is nog iets langer, tien jaar. Maar een heel belangrijk probleem bij pompoenen is dat je ze niet goed uh, kunt bewaren. En de meeste pompoenen moeten in januari moeten al afgeleverd zijn... anders gaan ze verschimmelen. Nou, een belangrijke schimmel, daar hebben we alleen maar een Latijnse naam voor... dat is fusarium, maar dat is heel gemakkelijk te herkennen. Nou, bijna alles wordt ziek door die fusarium... maar wij hebben dus nu wat proefrassen die volledig resistent is. Zelf ontwikkeld, heeft. verder niet ja. genetisch ingegrepen. Nou kan het zijn dat ineens een bedrijf als Monsanto... maar dat kan ook uh, uh, DuPont zijn of een andere grote reus op dit gebied... komt met een patent en zegt van jammer meneer Vosserman, uh, al uw werk voor niks. Ja, want als zij het patent ingediend hebben... dan mag ik daar die eigenschap die ik dus in dit materiaal heb... mag ik vervolgens niet op de markt brengen. Dus... En, en, en als u dat wel zou doen, dan wordt u, wordt... Word, word ik aangeklaagd. aangeklaagd. En dan verliest u het altijd, want Monsanto heeft veel advocaten in dienst. Ja, die heeft zo'n honderd juristen in dienst. Nou, dat kunnen wij als klein bedrijfje absoluut vergeten... dat wij daar een proces mee zouden aangaan. Ook al zou je misschien in het gelijk staan. Ja. Maar... En is dat hoe Monsanto opereert en dat dat zoveel weerstand oproept? Uh, ja, maar dat is natuurlijk niet direct bekend bij het grote publiek en dat is ook heel jammer over patenten octrooien... is eigenlijk nog veel te weinig bekend wat, wat de, de angst daarvan moet zijn. Eigenlijk zegt u die genetisch gemanipuleerde uh, producten van Monsanto... dus één ding, nog kwalijker zijn die octrooien op, ja. op, ja. Ja. op dat... mensen, op dieren... Ja. Op, en, en in dit geval gewassen. Ja, want het is gewoon, wij weten dus allemaal niet wat zij als patent zullen aanvragen. Wij zijn dus wel die zeg maar 8 tot 10 jaar bezig om een ras te ontwikkelen. Maar als we dat ras nog niet op de markt hebben dan kunnen wij verder niks claimen. Mm. En, maar wij zouden net als Monsanto ook kunnen zeggen... oké, okay, dan gaan wij hier een mooi patent op uh, indienen. Maar dat doet u niet? Ja, Want... zo, we zouden het kunnen doen, maar we zijn er gewoon principeel op tegen. Om patenten... Op planten, ver... planten en dieren mogen geen Op levende organismen. Ja, het is gewoon absurd. Het zijn gewoon eigenschappen die van nature voorkomen... en dat moet je niet mogen patenteren. Okay. Jeroen de Jager hoorde u vanuit Epe. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Jolanda van der Velden. Hier en daar wat ongelukken en pechgevallen. Hoe is het nu? Uh, ja, weer een aanrijding erbij op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daardoor zijn bij de rechte nog twee rijstroken dicht. Uh, ook een aanrijding op de A50 Arnhem in de richting Zwolle. Tussen Apeldoorn en Fase 6 kilometer, daar is de linker rijstrook dicht. En nog steeds groeiend is de file op de A58 Vlissingen richting Breda. Tussen knooppunt Markizaat en Heerlen 6 kilometer. Het NOS Radio 1 Journaal. Well, we know we In de jaren 80 deze uitzending uh, Talking Heads, Road to Nowhere 1985 hoorde u dan uh, 2013: Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima gaan op een tour door alle provincies, ze starten morgen in Groningen en in Drenthe. En Menno Reemeijer, uh, onze koninklijk huisverslaggever, kan weer aan de bak. Menno, ja. uh, een tour dat deden ze ook, uh, nou wat was het 12 jaar geleden, om maxima, ja 2001, ja, om, om Maxima kennis te laten maken met Nederland. Uh, wordt, wordt het net zoiets als toen? Nou ja, eh, toen was het vooral inhoudelijk, want eh, Maxima moest kennis maken met Nederland... en we moesten natuurlijk kennis maken met, met Maxima. Eh, ik heb het programma van toen nog eens bekeken. Eh, dat, dat was toch meer eh, op, op een ander niveau. Wat we morgen gaan zien is wat meer feest, wat meer Koninginnedag, wat minder inhoudelijk. Eh, ze zouden toen trouwens in 2001 in september gaan, 13 september... maar eh, dat werd toen uitgesteld vanwege... 11 september, New York, de aanslagen daar. Toen zijn ze in november op pad gegaan. Eh, dat was die kennismakingstoer van Maxima. Morgen is het eigenlijk ja, een, een, een kennismakingstoer met het nieuwe koninklijk paar... wat je dan door Groningen en Drenthe kunt ontmoeten. is niet uniek. Eh, Beatrix en Klaus hebben dat gedaan in de jaren 80. En Juliana en Bernhard, als ik me niet vergist, in 1950 ook. Maar ik neem aan dat het niet in de grondwet staat. Nee, ik heb er voor de zekerheid nog even op nageslagen. Nee, het staat niet in nee. de grondwet. Het is wel een soort van traditie, hoor. Want eh, Dan hebben we het over de tijd van de stadhouders. Toen moesten de stadhouders nog echt zich in laten huldigen in alle staten. In alle provincies die deel uitmaakten natuurlijk van het land. Eh, dat, dat is niet meer. Eh, dat is ook, ook verder nergens vastgelegd. Maar uit die traditie is toch wel enigszins voortgekomen, denk ik. Dat ze na hun aantreden een tour door het land gaan maken. En ook door het Caribisch gebied, trouwens. En als je het dan hebt over feest... Moet we dan denken aan dansende, zingende kindertjes, uh, optredens? Ja, ja, wat moet ik nog meer vertellen? Je hebt het uh, programma kort samengevat. Ja, het is veel muziek. Het is, uh, in Groningen begint het om 9 uur met een uh, ontmoeting van de talking heads... om zomaar eens te zeggen, de commissaris van de koningin en de burgemeester. Maar verder is het programma, zoals ze zelf zeggen, nuchter, energiek... Creatief en verbindend. Nou, om een paar dingen te noemen. Er is inderdaad veel muziek. Er is een jeugdcircus, Santelli um, waar ze langskomen. Een draaiorgel. Maar ook bijvoorbeeld uh, Eurosonic. Uh, Noorderzon, Noorderlichten. De popfestivals in, uh, in Groningen. Daar krijgen ze een presentatie van. In, in, dan gaan ze door naar Drenthe. Uh, een overdracht in, in Rode. Uh, een ontmoeting met bewoners daar. Maar dan gaan ze ook naar Dwingelo, een klein dorpje in, uh, in Drenthe. En daar um, ontmoeten ze onder meer de school. De winnende school van de meest originele koningspeler... Dat is de bosdrank uit Haafden. Wat die zo origineel waren, kan ik nog nergens terugvinden... maar dat gaan we morgen vastzien. En Lucella, ook bijzonder op de Brink in Wingerlo... presenteren de twaalf Drentse gemeentes hun toekomstdromen... op basis van thema's. Nou. Dat is een prachtige Brink. Het wordt ook ja. mooi weer, dus het uh, ja. wordt vast een prachtige dag morgen. Mijn Reijmer was dat over de tour van de Nieuwe Koning en Koningin. Dan gaan we eens kijken in Parijs. Mark Brasser, Roland Garros. Jij volgt de wedstrijd van Robin Haasen tegen Kenny de Schepper. Tenminste, als hij nog bezig is. Ja, hij is, nog, hij is nog bezig. Zeven games gespeeld in de tweede set. Ja, in tegenstelling tot de eerste set waar we breaks zagen. Twee in het voordeel van Robin Hazen. één in het voordeel van Kenny de Schepper. Ja, zien we die breaks in de tweede set uh, nog niet. Het is 4-3 in het voordeel van de Schepper. En kansen waren er net wel in de zevende game voor Robin Hazen. Hij kwam twee keer op breakpoint. Eén keer door een uh, dubbele fout van uh, zijn tegenstander van Kenny de Schepper. Maar Robin Hazen wist uh, die breakkansen niet uh, te benutten. Goed gespeeld ook op die momenten van uh, de Schepper. Lange jongen, twee. Meter Hij serveerde twee keer op breakpoint tegen. Uitstekend kwam in en maakte zo het punt. Hij zat er dus dichtbij. Robin Haase had daar een, een break kunnen forceren. Maar goed, het lukte net niet. Het gaat nog op service in de tweede set. 4-3 dus voor de schepper. Robin Haase won de eerste set met 6-4. Mark Brasser was dat eerder. Vandaag haalde Igor Sijsling als eerste Nederlander de tweede ronde in Parijs. Hij won van de Oostenrijker Jurgen Meltzer. die in 2010 nog in de halve finale stond. Roland Garros. U hoort Sijsling.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 Um, even vooruitkijkend, Davis Cup, is dit ook een, uh, nou, een aardige test geweest? Ja, absoluut. We spelen natuurlijk op dezelfde ondergrond en dezelfde uh, speler ook. Dus uh, ja, maar de Davis Cup is nog ver weg. Volgende ronde, uh, Robredo of Sop? Voorkeur? Nee. Liever Sop. Liefers op, Igor Sijsling. Nou, uh, inmiddels uh, is hij teleurgesteld. Want uh, hij moet tegen Robredo, de, in de volgende ronde, de Spanjaard, de gravel specialist. Vroeger werd hij disco Tommy genoemd vanwege zijn lange haar. Maar dat is er inmiddels af. Zijn volgende tegenstander dus in de tweede ronde. U hoorde Igor Sijsling in gesprek met Matthijs Westraten. Als je altijd interim manager bent geweest. en je krijgt een keer. geen voorrang.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 De arrestatie van Willem Holleder vanmorgen... is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar een misdaadorganisatie. Er zijn zeven mannen en drie vrouwen opgepakt. Holleder wordt verdacht van betrokkenheid bij afpersing. Hoofdverdachten zijn twee mannen uit Beverwijk en Hilversum. Er werden in totaal meer dan veertig panden doorzocht. Onder meer in Amsterdam-Zuidoost, Heemskerk en Axel. Er werd van alles in beslag genomen. Bijvoorbeeld zo'n honderd dure horloges, gepantserde auto's... tonnen aan contant geld en een complete luxe inboedel.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 In Zeist zijn vanmiddag de vermoorde broertjes Ruben en Julian begraven. De plechtigheid was in besloten kring, alleen de rouwstoet mocht worden gefilmd. De kinderen werden vorige week zondag gevonden, waarschijnlijk zijn ze door hun vader vermoord. En SNS eist 52 miljoen euro van vastgoedhandelaar Lips, die winkelcentrum The Wall langs de A2 bij Utrecht ontwikkelde. Blijkt uit het eerste curatorenverslag over het persoonlijk faillissement van Lips...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 Dan krijgt u het weer van Marco Verhoef. Ja, een prachtige zonnige dag. Wel wat stapelwolken hier en daar, maar het was droog. En op sommige plaatsen is het 20 graden geworden. Ik zal vast verklappen dat dat morgen wat makkelijker lukt op meer plaatsen in het binnenland. Maar we hebben nog een nacht voor de boeg. Daarin zakt de temperatuur naar 4 graden in Groningen, 9 graden in Zeeland. In het noordoosten en oosten zou een mistbank kunnen ontstaan. Verder is het helder en droog. Ja, een morgen een prima dag. Veel zon, wel wat meer bewolking, zeker in de loop van de dag. En die 20 graden in het binnenland. Langs de kust wat lagere temperaturen, maar ook daar heel behoorlijk weer... In de loop van de dag in het zuiden wel dikkere bewolking. En dan zou er in het zuiden van het land een regen of zelfs onweersbui kunnen vallen. Er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten. En die regen- en onweersbuien gaan zich uitbreiden. De dagen daarna is het vaker nat op meer plaatsen in het land. Wisselvallig weer dus. En de temperatuur valt ook weer wat terug. Het is koel met 15 tot 17 graden. Dan de avondspits, Jolanda van der Velden. De avondspitsie pakt toch iets rukker uit dan verwacht. 100 kilometer file staat er nu. De meeste vertraging in het midden van het land. Bij Amsterdam valt het wel mee. Vooral aan het begin van de spits hadden we een aantal aanrijdingen. En nu nog eentje op de A50 Arnhem richting Zwolle. Tussen knooppunt Beekbergen en Vaassen staat 8 kilometer. Tussen Apeldoorn en Vaassen is de linker reis ook dicht. Ook was er een aanrijding in het zuiden van het land... op de A76 Heerle richting Geleen. Tussen knooppunt Kunderbergen en staat nog 4 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij.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 Zes minuten over half zes is het inmiddels. Er zou rond deze tijd een persconferentie beginnen in Spanje... over het vermiste Nederlandse paar Ingrid Visser en Lodewijk Severijn. Als er nieuws is, dan hoort u dat uiteraard. Er is vandaag DNA-onderzoek gedaan om vast te stellen... of de lichamen die gisteravond opgegraven zijn in een citrusplantage... of dat de vermiste Nederlanders zijn. Zodra er nieuws is, hoort u meer. Betaalt u de hypotheek niet op tijd, dan mogen banken uw huis niet zomaar gedwongen verkopen. Zeker in deze slechte economische tijden moeten banken coulant zijn. Dat volgt uit een uitspraak van de rechter in Amsterdam. Een man met een betalingsachterstand van 15.000 euro die moest van de bank zijn huis uit. Maar de rechter heeft daar nu een stokje voor gestoken. Thomas van Vught is advocaat, gespecialiseerd in vastgoedrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat was uiteindelijk de reden dat de bank het huis van deze manier niet mocht verkopen? Eh, nou, dat had te maken met eh, uiteraard, uiteraard de persoonlijke omstandigheden van deze meneer, maar er lag ook een algemene groen, eh, redenering aan ten grondslag. En dat was dat de voorzieningrechter vindt dat in deze tijd, waarin het economisch gezien niet goed gaat eh, met Nederland, en veel huizen onder water staan. Hè, dus dat wil zeggen dat de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van het huis. En eh, dat van een bank in die omstandigheden meer coulance mag worden verwacht.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 Worden gekozen. En want, want het zou kunnen dat uh, deze man die had een betalingsachterstand van 15.000 euro. En als zijn huis verkocht zou zijn, dan zou hij uh, misschien wel 50.000 euro restschuld hebben. Dus eigenlijk nog veel meer schuld bij de bank. Ja, dat klopt. Um, en daarom is er ook tijdens de zitting nog gesproken over een uh, over een regeling. Um, uiteindelijk heeft de bank toch volst gevraagd aan de rechter. En opmerkelijk aan dit verhaal is ook dat uh, de, de persoon in kwestie een, een, een verleden heeft. Er zijn drie eerdere betalingsregelingen getroffen. Die zijn alle drie uh, niet nagekomen. En toch zegt nu de rechter, uh, ja, maar goed, dat was toen. De tijden zijn nu veranderd. Als u nu niet tot een uh, regeling komt, dan maakt de bank misbruik van recht, zoals dat heet. Uh, en daarom verbied ik de veiling. En wat kan dat betekenen voor uh, mensen die in een dergelijke situatie zitten? Nou goed, die zou ik in ieder geval van harte willen adviseren om deze uitspraak goed te lezen. En uh, daar ook mee uh, in de procedure te wapperen. Want uh, als de bank aankondigd te gaan veilen, dan moet de bank dus nu aannemelijk gaan maken... dat ze alles heeft geprobeerd om dat te voorkomen. En met deze uitspraak in de hand um, nou, heeft, heeft, heeft iedere bank daar een hoop over te vertellen. Ja, en, en de bank maakt natuurlijk wel afspraken met mensen. Uh, en er staat vaak in de letters volgens mij dat als je je hypotheek niet betaalt... en daar een tijdje uh, mee doorgaat, dan hebben zij toch het recht dat huis te veilen. Dan is die afspraak dus eigenlijk helemaal niks waard. Klopt, dat, dat staat zelfs in de wet. Uh, maar dat wordt dus nu ingekleurd... Uh, ook door de huidige economische malaise. Uh, en ondanks het feit dat dat in de wet staat... is er nu dus nu toch een uitspraak van een rechter... die zegt van nee... Alle omstandigheden van het geval uh, tellen mee. En alleen als het echt niet meer anders kan, uh, dan mag je veilen. Maar eerst proberen om er met elkaar uit te komen. Ook als dat in dit geval in het verleden niet gelukt is. Ja, terwijl je natuurlijk ook wel kans hebt op een hoger beroep. En dan wordt dat misschien weer teruggedraaid? Of, of, of ziet u dat niet ja, dat zo? Dat kan altijd. Het is een kort geding. Het is eind mei uh, is het, uh, is het, uh, is het gepubliceerd, 23 mei zag ik. Uh, en het zou kunnen dat daar hoger beroep tegen wordt ingesteld. Dat is mij niet bekend. Uh, tot die tijd staat deze uitspraak en kunnen mensen die zich in hetzelfde schuitje bevinden... daar een beroep op doen. De opmerkelijke uitspraak, zoals u zei, Thomas van Vught. Dank u wel, advocaat gespecialiseerd in vastgoedrecht. Dank u wel, tot ziens. Tot uw dienst. Dan gaan we naar Londen, want daar is een tiende verdachte gearresteerd... voor de moord op de militair vorige week. Die werd op straat doodgestoken. Arjen van der Horst, onze correspondent in Londen. Arjen, ja, de tiende verdachte alweer, uh, hoewel er ook wel een aantal mensen zijn vrijgelaten, begreep ik. Ja, de meeste zijn alweer vrij. Uh, twee vrouwen die donderdag gearresteerd werden... zijn zondag enige aanklacht op vrije voeten gesteld. Vier andere verdachten sindsdien...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 Ja, is bijna helemaal niets bekend. Slechts van één weten we een naam. Uh, dat is uh, een jongen die uh, vrijdag een interview had met de BBC. Daar vertelde dat uh, de MI5, de geheime dienst hier... had geprobeerd een van de hoofdverdachten te ronselen. Maar nou, meteen na dat interview werd hij gearresteerd. Alle acht zijn opgepakt op verdenking van samenzwering tot moord... Maar over een precieze rol, ja, daarover is niets tot weinig bekend. En is dat naar aanleiding van wat de da daders hebben gezegd... die liggen nog in het ziekenhuis. We weet jij of die al gesproken hebben? Die hebben nog niet gesproken. Uh, zoals je weet, die zijn neergeschoten afgelopen woensdag... toen ze de confrontatie aangingen met de politie. En beide zijn zo zwaar gewond dat ze nog niet in staat zijn om uh, verhoord te worden. Wel weten we inmiddels uh, heel wat meer de afgelopen dagen... Uh, over deze daders. Dat ze bijvoorbeeld dus... Uh, ja, uh, bijeenkomsten woonde van radicale uh, islamitische bewegingen... zoals Islam for UK. Dat is een organisatie die inmiddels verboden is. Ook weten we dat een van de hoofdverdachten naar Kenia is gegaan. Daar is gearresteerd op verdenking dat hij mee wilde doen... aan de jihad in Somalië, naar die is het land uitgezet teruggestuurd naar Groot-Brittannië... waar hij sindsdien uh, dus in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten hier. Ja, dat heeft uiteindelijk deze daad niet kunnen voorkomen. Uh, denk je dat de aanslag ook nog politieke gevolgen heeft? Misschien ook wel uh, vanwege het feit dat ze wel deze mensen uh, in het oog hadden? Ja, de coalitie staat onder zeer grote druk, over één voorstel namelijk. Een paar maanden geleden wilde de regering een nieuwe wet indienen... de Data Communication Act ook wel de Snoopers Act genoemd... omdat ja, die uh, politie verregaande bevoegdheden gaf om mensen te bespioneren. Denk dan uh, e-mail uh, van alle burgers opslaan, telefoonverkeer, sms'jes. Nou, die wet werd uiteindelijk getorpedeerd... door de coalitiepartner van de conservatieven, de liberaaldemocraten. Nou, na dit incident vorige week is, is dit weer op de politieke agenda gezet. Een felle discussie over in staan... Ontstaan En die liberaaldemocraten worden nu onder druk gezet... om alsnog die wet aan te laten nemen. Goed, Arjen van der Horst was dat vanuit Londen. Ja, de pillen zijn niet over datum. De doosjes zijn zelfs nog nooit open geweest. Maar de patiënt heeft ze niet meer nodig. En wat er dan vaak gebeurt, als het goed is... dan worden de medicijnen teruggebracht naar de apotheek. En de apothekers die zijn verplicht om al die teruggebrachte medicijnen te vernietigen. Dat is een verspilling van zo'n 100 miljoen euro per jaar. De Sint Maartenskliniek in Nijmegen startte daarom met een proef om dat te voorkomen. Ik heb het pas nog gehad dat ik acuut met mijn medicijnen moest veranderen. En ik had drie doosjes nieuwe medicijnen. Nou, dan uh, ineens wordt er dus uh, geswitcht van het ene medicijn naar het andere. Nou, en dan ga je dat terug mee naar de apotheek. Maar wat ermee gebeurt, ja... ja het wordt vernietigd. Nou, dat, dat vind ik verspilling. Dus. Kijk, als die open is en het zit in potjes, dan is het wat anders. Maar als het gewoon dicht zit, dan vind ik het uh, zonde. Het is een grote ergernis voor veel patiënten. Ja, dure pen is toch zo'n 100 euro. En het is een enorme ergernis voor apothekersassistenten Anja Vissers. Ik ergerde me gewoon aan, want wij zijn niet gewend om dingen die goed zijn weg te gooien. Ja, en maar het moest? Het moest, het was wettelijk zo geregeld, omdat je niet kon zien welke temperatuur de patiënten thuis bewaarde. Dus mijn idee was, stop er een thermometer bij. En je weet dat. En het kan gewoon heel simpel? Ja, het idee is simpel, de oplossing is simpel. En dat niemand dat eerder bedacht heeft? Dat vind ik ook graag. Had u het zelfs uitgerekend ja. voor hoeveel er weer het is? Ja, klopt, dat heb ik gedaan. Ja. In onze apotheek is het 10.000 euro per week. Ja. We hebben een populatie van 10.000 patiënten, dus dat is een euro per patiënt per week. Anja Vissers deed mee aan een prijsvraag voor het beste zorgidee. En haar idee won. Ik heb anderhalf jaar lang gezocht, gezocht naar een goed temperatuurkaartje. En dat heb ik gevonden. Het is gewoon een plastic zak? Uh, inderdaad, het is een plastic zak. Met een stielrand eraan. Je stopt het medicijn erin. Het temperatuurkaartje erbij. Plakrand dichtmaken. De patiënt neemt het mee naar huis. Gebruikt het medicijn of gebruikt het medicijn niet. Brengt de verpakking terug of het temperatuurkaartje omdat het herbruikbaar is. Dan begint het proces weer opnieuw. U won een prijsvraag? Klopt. En nu wordt het uitgevoerd? Ja. Eindelijk. Er is zich echt wild aan, hè? Dan... Ja, ja, kun je het zien? Ja. Ja. Mijn man was hartpatiënt. Hij had voor drie maanden diverse medicijnen. En die zaten allemaal nog in de verpakking. En ik heb het teruggebracht naar de apotheek. En dat is allemaal vernietigd. Ik denk echt voor honderden euro's. Vol. En er was niemand aangewezen, zat in de verpakking van de apotheek. Ik heb daar moeite mee. Ik heb aloit een embrel uh, teruggebracht bij ons bij de apotheek. En die wilden ze nog wel, want het is een heel duur medicijn. Die ze het opnieuw uitgeven? Ja, zeiden van uh, heeft in de koelkast gelegen. Ik zeg ja, ik, Eigenlijk mag dat niet? hè? Het mag niet, want het moet zeker gekoeld zijn. Ja. Maar ze kunnen niet weten of ik daar wel echt gedaan heb, hè? Ja. natuurlijk. En dat kunnen ze nu dus wel weten, dankzij het idee van apothekersassistenten Anja Vissers. Een verslag hoorde u van Matthijs van de Wiel. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio Journal. I don't know why you think that you could help me when couldn't get by by yourself. And I don't know who would ever want tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while well, I came up with that line. And I'm sure that it's for the best.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 My time was thinking of I'll break up. you've got thing coming your way Cause it's a beautiful day. Mm -hmm. Beautiful day or oh, It's a beautiful day. It's a beautiful day in a single Februari 2013, Michael Boublé hoorde u... Dan de verkeersinformatie. Jolanda van der Velden, drukker dan verwacht op de wegen vanmiddag. Duidelijk, 130 kilometer staan we nu... en meestal is 75, is wel maximaal voor de maandagavondspits. Maar er zitten ook veel aanrijdingen tussen. Zo is er ook weer een aanrijding op de A15, Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht en knooppunt Gorkum, 7 kilometer. Daar is de linkerrijschok dicht. Ook een aanrijding op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen knooppunt Hoijpolder en Breda Noord, 5 kilometer. Daar is de linkerrijschok dicht. En goed nieuws over de A50 Arnhem richting Zwolle... Er was ook een reisrook dicht. Daar staat tussen knooppunt Beekberg en Apeldoorn-Noord nog vijf kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. Politieke zaken. De politieke situatie is simpelweg ingewikkeld. Die akkoorden zijn ook geen hobby op zichzelf. Maar die sluiten we om ervoor te zorgen dat ook het vertrouwen in Nederland terugkeert. Dat was premier Rutte afgelopen zaterdag op het VVD-congres. Boris van der Ham is vandaag de politieke gast, de oud-kamerlid van D66. Goedemiddag. Goedemiddag. Die akkoorden die Rutte noemt, dat zijn natuurlijk ook akkoorden met andere partijen... vanwege het ontbreken van de meerderheid in de Eerste Kamer. Nu kwam dit weekend in het nieuws dat minister Ascher onder meer... zijn heil inmiddels bij de SP zoekt. Verstandig? Ja. Verrassend? Nou ja, het is in ieder geval verstandig om de kaart een beetje te spreiden. Want uh, bij sommige zaken kan je bij het CDA shoppen. Dan weer eens bij D66 en GroenLinks. En bij sommige onderwerpen, bijvoorbeeld de afspraken die ze hebben gemaakt met uh, de vakbonden... zouden ze misschien wel eens op meer succes kunnen rekenen bij de SP. Maar het is wel een risicovolle strategie. Want, wat is het risico eraan? Nou ja, kijk, bij CDA en, en, en D66 en mindere mate GroenLinks zijn in ieder geval bereid gebleken. En ook de ChristenUnie, die trouwens om eh, zaken te doen. De SP heeft dat nog, nog niet getoond. En ja... Het het kan best zo zijn dat, dat ze misschien dan toch een deal gaan sluiten met de SP... dat de SP daar zoveel voor terugvraagt... dat dat weer helemaal geen goede aarde gaat vallen bij CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks. Maar heeft de SP dat niet eigenlijk al een beetje via de vakbonden gedaan? Want ja, dat wordt wel gezegd de afgelopen jaren... dat de SP nou contact onderhoudt met de vakbond... en dat dat ook in, in de onderhandelingen met het kabinet dit keer uh, het geval is geweest. Ja, je hoorde onmiddellijk Emiel Roemer zeggen... nou, dit is in ieder geval een beter akkoord dan wat er lag... maar het is nog steeds niet ideaal... Ja, en dat, dat, dat die ruimte, die marge die hij dus in zijn uh, kritiek... of in zijn reactie op dat akkoord al gaf... dat wil hij natuurlijk optimaal uitnutten. Dus hij zal zeggen, nou ik wil best misschien hier en daar eens wat steunen. Maar dan moet ook die, die bezuiniging op de gezondheidszorg eruit. Of ik wil dat de studiefinanciering afschaffen niet doorgaat. En waarom zou de SP dan meer vragen dan bijvoorbeeld D66 of CDA? Nou, D66 en ook het CDA hebben natuurlijk ook eisen. Die, bijvoorbeeld D66 zegt, hè, prima bepaalde zaken... maar er moet wel meer geld naar onderwijs gaan... Nou ja, op het moment dat bijvoorbeeld de SP zou eisen... dat de studiefinanciering niet wordt afgeschaft... dan kost dat, huppakee, 900 miljoen. Dat moet wel weer ergens anders gevonden worden. Dan kan dat niet weer extra daarbovenop geïnvesteerd worden... in andere dingen voor het onderwijs. Ja, en dan is maar helemaal de vraag of dan D66 of het CDA... of andere partijen niet zeggen... ja, maar dan, dan willen we weer opnieuw onderhandelen. Dus op een gegeven moment kan je niet alle bordjes als kabinet in de hoogte houden... en uh, zullen ze ook een keuze moeten maken. En de vraag is dan niet, moet je dan niet een keer echt om de tafel gaan zitten... en ook dossiers met elkaar gaan uitruilen... zodat je ook echt weet wat je aan elkaar hebt. Want uh, zoals je het nu ziet, zou je er verstandig aan doen... om het met de SP echt op één terrein te houden... namelijk de sociale zekerheid en dan niet onderwijs en van alles erbij halen. Ja, maar als ik, de SP, als ik me een beetje inleef in de SP, zal ik zeggen... nou ja, als je dan toch met ons praat dan willen we best met u praten. We zijn ook een constructieve partij, zal Emile Roemer zeggen. Maar dan wil ik wel dat er minder bezuinigd wordt... op bijvoorbeeld uh, de gezondheidszorg. Dus met andere woorden, er is nooit iets gratis in Den Haag. En de SP uh, is ook slim genoeg om dat ook niet gratis... zomaar uit te leveren aan VVD en Partij van de Arbeid. Daar zullen ze iets terug voor willen. En is het voordeel uh, wel misschien bij de SP, uh, net als bij het CDA... dat als je met één partij zaken doet... Hè, want ze hebben in de Eerste Kamer met de SP erbij genoeg oh. zetels... Uh, dat je dan niet bij drie partijen partijen hoeft te shoppen, zoals GroenLinks, D66, ChristenUnie... waardoor je aan drie partijen tegemoet moet komen. Ja, maar kijk, een euro kan je maar één keer uitgeven. Dus op het moment dat je een euro aan de een belooft... gaat het weer ten koste van de ander. Dus kijk, ik denk eerlijk gezegd dat het verstandiger zou zijn als uh, CDA, uh, Partij van de Arbeid en VVD... met een aantal partijen tegelijkertijd om de tafel gaat zitten... om al die dossiers eens goed te regelen. Want dan kan je dingen tegen elkaar uitruilen. Dan kan je ook zeggen, nou, jij krijgt dit en jij krijgt dat. Daar zit voor jou pijn, maar daar zit voor jou winst. Zoals je dat bij een coalitieonderhandeling doet. Maar dan, dan kom je de... eigenlijk bij een soort nationaal akkoord uit over alles. Ja, of met een aantal partijen doe je dat. Ja, dat lijkt mij meer verstandig dan overal apart op gaan onderhandelen... En uh, ja, wat dat betreft je ook helemaal uitleveren aan de vakbonden... was natuurlijk ook niet zo verstandig. Want daarmee zitten ze dus ook nu met dat probleem. En is het voor de SP verstandig, uh, strategisch? Want je zag bijvoorbeeld bij GroenLinks... op het moment dat ze compromissen gingen sluiten met vorige kabinetten... dat GroenLinks daar intern last van kreeg. Ja, ja verantwoordelijkheid nemen, dat kost ook pijn. De SP uh, kan natuurlijk wel weer een beetje wat aandacht gebruiken... omdat ze natuurlijk naar die enorme reis van... Uh, van de reizende ster van, van Emile Roemer en de Tweede Kamerverkiezingen... die daarna weer instorten, een beetje uit beeld zijn verdwenen. Dus op zichzelf dat ze ook laten zien. Wij zijn regeringsvehig, is positief voor die partij. Maar aan de andere kant... Ja, als ze op dit moment nu al akkoord gaan... en een beetje ja, geassocieerd worden met, met de partijen, bijvoorbeeld de VVD... kan het ook heel ongunstig uit gaan werken. En kan daar bijvoorbeeld weer GroenLinks tegen gaan ageren. Of misschien de Partij voor de Dieren wel. Of bijvoorbeeld de PVV. Ja. De PVV is natuurlijk echt electoraal gezien... een grote concurrent voor de SP. Zeker wanneer het gaat over de gezondheidszorg en dat soort zaken. Ja, dus daar zit natuurlijk ook wel een gevaar voor de SP. En dus, ja, Niks is gratis en niks is zonder risico's. Ik hoop in ieder geval dat... Uh, Ascher en de zijne, uh, ervoor zorgen dat het, dat het niet elke maand weer een nieuw soort onderhandeling is. Want dat maakt het wel heel erg instabiel. Ja, zoals uh, Rutte zei, het is geen hobby. En uh, daar kunnen wij ons na dit verhaal iets bij voorstellen. Ja, ja. Boris van der Ham, dankjewel. Alsjeblieft. Dan gaan we naar uh, tennis. Mark Brasser in Parijs. Roland Garros, uh, Robin Hazen, Mark. Ja, goed nieuws en, en een klein beetje slecht nieuws voor Hazen. Het goede nieuws is dat hij zojuist de tweede set gewonnen heeft. Uh, geen breaks in die tweede set. Het werd een tiebreak. Sterke tiebreak van Robin Hazen. En hij won die uh, overtuigend met uh, 7-3. En dus staat hij 2-0 voor in sets. Daarna uh, kwam de dokter op de baan of de fysio op de baan. En uh, liet Hazen zich even uh, behandelen. Ik weet niet, misschien uh, dat hij zich even verstapt heeft. Of misschien een lichte verrekking aan, aan de lies. Dat zou, uh, zou kunnen. De, de arts is inmiddels weer van de baan. En Hazen staat klaar om te serviet. Hij leidt dus 2-0 in sets, 6-4 en 7-6 tegen Kenny de Schepper. Het NOS Radio en Journaal Mediaoverzicht. De Jan van de Putten. Allemaal geweld op de voorpagina van NRC Handelsblad. De dood van Ingrid Visser en haar vriend. De arrestatie van mensen uit de onderwereld onder wie holleder. En een grote foto voor op de NRC van de rellen in Frankrijk tegen het homohuwelijk. De hotelsector in Amsterdam groeit en groeit. Er komen steeds meer kamers bij. De gemeente moet op de rem trappen, dat staat in het parool. Want het wordt te veel, vindt de sector zelf... Sinds 2006 zijn er ongeveer 6000 hotelkamers bijgekomen en er zijn plannen voor nog eens 3.500 hotelkamers. Ook de Spaanse media melden de dood van Ingrid Visser... en Lodewijk Severijn. Er zijn drie verdachten opgepakt, onder wie twee Roemenen. Volgens bronnen van El Pais houdt de zaak mogelijk verband... met drugs en de georganiseerde misdaad in Oost-Europa. Op Twitter en Facebook stromen de steunbetuigingen binnen. Verschrikkelijk nieuws. Medeleven naar nabestaanden twittert Maurits Hendricks... Olympisch chef de mission en ook Olympisch volleyballer Bas van der Goor... wenst de familie veel sterkte. Overigens moet de politie nog bevestigen dat het om dit stijl gaat. Uh, half zes is een persconferentie begonnen als het goed is in Spanje, na zessen wellicht meer daarover. Schrijver en presentator Abdel Kader Benali maakt zich op Twitter kwaad over de anti-homo betogers in Parijs. 250.000 blanke Fransen demonstreren tegen het homohuwelijk en vanuit Nederland geen hysterische reacties. Opvallend, zegt Benali. Hij verwijt de opiniemakers in Nederland dat ze nog liggen te slapen, terwijl in Parijs het tijdperk van de verlichting op de brandstapel wordt gegooid. Bericht op de site van de BBC. Weer een markante acteur overleden uit Daar Komen de Schutters, die komische serie over een groepje stuntelige Britten van de binnenlandse strijdkrachten. Het is Bill Pertwee. Hij speelde Hodges, het hoofd van de luchtverdediging. Ja, het was een venijnige man die altijd ruzie maakte in de serie met kapitein Mainwaring, bijvoorbeeld over verduisteringsgordijnen. Hodges, wat doe je hier? Je you een licht op de upstairs. Uh, Mijn vrouw uh, inadvertently stumbled tegen de blackout-curtain. Mm, oh ja, yeah, ze is weer in de Bismuth. Het fragment van YouTube, Bill Pertwee was 86. Tot zover het mediaoverzicht. We gaan uh, richting het nieuws van 6 uur. Daarna in het Radio 1journaal schakelen we met uh, Spanje om te horen wat daar gezegd is door de politie. En uh, Jet Bussemaker uh, reageert op kritiek van de studenten in verband met het leenstelsel. Tot zo. Het land zak steeds dieper in het Ores-moeras. Het was beautiful so much.